Maar eerst over de taalcoaches. Uh, een bijzondere vorm daarvan. Ook wel in Zandvoort praten we met uh, Fabienne van Dille. Goedemorgen. Goedemorgen. Van de organisatie uh, CEFAP, als ik het goed uitspreek. Ja, uh, Frans voor It's Fab. En dat is weer Engels voor. Het is fantastisch, fabulous. In Zandvoort. Yeah. Oh ja, inderdaad. Mm -hmm. Dat is een goede. Uh, de, de, veel mensen zullen het misschien nog niet kennen. Uw organisatie zouden daar allereerst uh, iets kort over kunnen vertellen. Uh, ja, we zijn dus uh, twee weken geleden gestart met een, uh, een soort van taalinstituut. Een, uh, een taal- en trainingscentrum in Zandvoort. Waar je ook uh -huh. overnacht en een cursus volgt. Gedurende uh, een aantal dagen. En eigenlijk een soort van onderdompelt in een... Uh,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 Vloeiend uh, te spreken, ja. maar dan begrijp je de ander uh, gewoon al beter. Ja, de, dan kun is, je dichter bij elkaar komen. Het is dus naast de taal leren ook, uh, ook een stukje cultuur uh, bijbrengen, van Zeker, uh, hoe, die, ja. uh, hoe die mensen inderdaad dat uh, ontvangen. Ja, de, u bent zelf ook uh, tweetalig uh, Frans, uh, lees ik op de website. Ja, Daar heeft u ja. vorig jaar ook een, uh, een uh, boek over gepubliceerd. Goed.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 ik verplicht Nederlands spreken met, ja. uh, met de ondernemers in de buurt. Nou, daar, daar zou ik u hartstikke veel uh, succes mee willen wensen. En uh, de, de, de, hopelijk kunt u de, de Zandvoorters dus, of de mensen die dan de cursus in Zandvoort gaan volgen, wat cultuur en taal, taal bijbrengen. Uh, Fabienne ja. van Delen van uh, CEFAP, dankjewel voor de toelichting. Oké, okay, heel erg bedankt. Helemaal goed.